Welkom bij deze serie over profetie en eindtijd. Vorige keer hebben we voornamelijk gesproken over de profetieën die door de Heer Jezus zelf zijn vervuld. En vandaag, Jan, gaan we het hebben over ballingschap. Profetieën over ballingschap. En waar ik nou zo benieuwd naar ben, is eh, hoe zijn de joden eigenlijk in Israël gekomen? En waarom was het nodig dat ze in ballingschap gingen? We, zeiden, we kennen de ballingschap... In Babel, Egypte, ik weet niet of er nog meer uh, andere ballingschappen zijn geweest. Maar jij weet er alles van. Vertel nee, me. Ja. Ik zou maar zeggen, breek me de tong niet los. Want? Maar er is natuurlijk heel wat over te vertellen. Kijk, God kiest voor zijn plannen mensen uit. Ja. Hij koos Abraham uit voor zijn plannen. Hij koos Jacob en niet Esau. En onder alle volken koos God nou eenmaal het volk Israël om zijn plannen in deze wereld te realiseren. Maar waarom Israël? Of misschien moeten we zeggen, waarom, waarom Abraham? Laat ik een, een voorbeeld noemen. Ik ben schoolmeester geweest. Ja. En vroeger waren schoolmeesters in de klas de baas. Het was gouden tijd voor ons. Ja, dat is een beetje over. Maar... Dat is, nou ja, dat doet er verder niet toe. Maar het is inderdaad over. Maar dan, aan het begin van het jaar koos de leraar een klasseleerling. De leraar die koos wie hij wilde, want hij was de baas. Okay. Zo heeft God een volk gekozen. Hij koos een man, Abraham. Hij kon ook ieder ander kiezen. En niet dat ieder ander minder voor is, maar ik kies die klasseleerling voor een bepaalde taak. Ja. En die jongen die moest de boeken ophalen, hij moest de pot schoonvegen, hij moest, uh, het raam open en dicht doen. Hij moest uh, de schriften uh -huh. uitdelen. Uh -huh. Hij moest af en toe een mededeling van de meester door, uh, doorgeven. Zo heeft God ook Israël voor een bepaalde taak uitgekozen. Niet dat alle andere volken minder waren. Maar zo heeft God Israël daarvoor uitgekozen. Maar zeg ik het goed als we beginnen dat hij, hij koos Abraham uit... En Abraham beloofde hij toch dat er een volk zal uitgroeien uit ja. hem. Dus eigenlijk koos hij Abraham uit en vanuit Abraham is dat volk. Is dat volk uitgekomen, dat is heel dat duidelijk. Is. duidelijk ja. dat, is, dat is juist. Hè? Ja, er zijn natuurlijk meer volken, want uh, ook de Arabieren zijn afstammelingen van Abraham. Ja, via, via zijn zoon Ismaël. Maar God heeft volgens de Bijbel duidelijk de lijn Abraham, Isaac, Jacob gekozen. Ja, dat is waarom we zeggen: de God van Israël is de God van Abraham, Isaac ja. en Jacob. Ja. Zoals een keertje in een uh, preek, geloof ik, voor de televisie, van een of andere televisiedomen, die zei alleen maar de God van Abraham, omdat hij daar de islamieten bij wilde betrekken. Ja, ja. Maar en, het is de God van, de Bijbel zegt, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Dus Zo. daar begint de scheiding ook? Daar begint, nou, de scheiding niet, daar begint de, ver, de uitverkiezing van God. Oké, okay, dus daar, en, daar legt die accent, ja. bij Jacob begint het eigenlijk ja. accent. Want als God de baas is, dan mag hij kiezen wie hij wil. Dat is juist. En heeft dat volk Israël gekozen. Ja. Nou, Zo'n knechtje van de meester, mijn klasseleerling, je moet af en toe de mededeling van de meester doorgeven. Ja. Nou, dat heeft Israël ook gedaan. Heeft de mededelingen van de meester doorgegeven. Bewust of onbewust? Bewust. Bewust. Zeer bewust. De Joden zijn zich zeer bewust dat in elk geval wat wij het Oude Testament, of beter gezegd het Eerste Verbond noemen, mm -hmm. dat dat Gods woord is. Dat zijn ze vandaag de dag ook nog steeds? zijn ze zeer bewust. Alle Joden of alleen de religieuze Joden? De, de, de religieuze Joden, ja. Want er zijn natuurlijk ook heel veel Joden die niks met Gods woord hebben. Ja, zoals een Joodse vriendin een tegen me zei, als een Jood zegt dat hij niet in God gelooft, geloof ik de Jood niet. <laughs> ja, precies. Dus ergens, ergens in hun systeem... Is nou, altijd dat in, lijntje, hun in hun denken is altijd dat lijntje naar hun God. Bijna in genen. Ja, dat bedoel ik. In Want Israël is onlosmakelijk aan God verbonden. God noemt zich ook honderden keren in de Bijbel de God van Israël. Dat is juist. Ja. En, en, en dat is een duidelijke zaak. De God van Israël en het volk van Israël horen onlosmakelijk komt, bij elkaar. Komt dat ook omdat Jacob Israël werd genoemd? Ja, daar is begonnen. Daar, daar komt het woord het is, volk... De, de God van Israël. Het volk Israël. Ja, ja, ja. Omdat God Jacob Israël noemde. Nog eventjes over die parallel met die ja. En Soms gebeurde het dat de kinderen een hekel aan de meester hebben. Mm -hmm. en, nou, dat is ook tegenwoordig, nog steeds zo hoor. Tegenwoordig kan de meester wel inpakken. Maar vroeger was de meester nogal gevreesd. Ja. Wat deden die kinderen dan? Die reageerden hun haat tegen de meester af op de klasdeurling, want die oh, okay. ramden ze in elkaar achter de kastanjeboom op het schoolplein. <laughs> ja, precies. Weet je hoe dat tegenwoordig heet? Dat heet antisemitisme. Ja. De haat tegen de God van Israël wordt afgereageerd op het volk Israël. Okay. Dat is puur haat, ja. dat is puur ja, jaloezie. Ik, ik vind dat heel verpand omdat ik ooit eens een keer met uh, mijn personeel, waar ik toen werkte, naar het Joods Historisch Museum ging en bijvoorbeeld een, een, de Joodse rondleider uh, ja. uh, een vraag kreeg van mijn iemand uit mijn personeel die helemaal niet gelovig is van maar waarom dan altijd de Joden? Mm -hmm. Hij kon daar geen antwoord op geven, maar dat heeft te maken met die klasseleerling. Tuurlijk, dat heeft te maken, ja, en, en de, de, de Bijbel die zegt ook, de verlosser zal uit Zion komen. Maar hoe kan het dan dat Joodse mensen dat zelf niet zien, uh, dat zij de klasseleerling zijn? Of de... Uh, de, de orthodoxe Joden zien dat zeer goed. Die zijn zich zeer bewust van hun verantwoordelijkheid tegenover de wereld. Ja. Die zijn zeer bewust dat er een tempel in Jeruzalem herbouwd okay. moet worden. zullen we later nog op terugkomen. Dus zij weten dat ze klassevertegenwoordigers zijn. En zij weten dat zij de klasse... Dat weten ze ja, ja. heel goed. Ja, precies. En de anderen niet. De, die, die zijn zeggen: Maar dat zullen ze nog wel te weten komen. Mm -hmm. maar, maar dat is in wezen de reden waarom... Uh, de, op de vraag van, van, van die medewerker van mij... Waarom altijd de Joden? Ja, want de eerste taak voor de Joden was de Messias voortbrengen. Ja. En dat is gebeurd. Uh, Jozef en Maria en Yeshua, Jezus... En, maar Paulus zegt, de verlosser zal uit Sion komen. Toen was ja. hij al lang gekomen. Dus ook de wederkomst zal vanuit Sion plaatsvinden. Vandaar dat uh, Israël een hele belangrijke plaats heeft. Daar gaan we vandaag niet, hmm. niet echt nog over hebben. Dat komt in de volgende aflevering. Uh, dat is wel de, re de grootste reden, dat is waarom, de belangrijkste reden waarom de gevechten rondom uh, Israël, Jeruzalem, Jeruzalem en het, ah, precies het. plaatsvinden. Dat heb je goed in de gaten, daar ben ik blij mee. Ja. Ja. Want er is natuurlijk nog meer. Paulus zegt ook... Hun zijn de woorden gods toevertrouwd. Dus aan de ja. Joodse volk is het woord gods toevertrouwd. En dat zegt Paulus over wat wij dan ladunkend noemen ongelovige Joden. Ja. Maar alle beloften en alle functies die deze heilige leerling van God heeft, ja. die liggen nog steeds op Israël. Ja, precies. En, dat is, en, en, en dan gaan we de geschiedenis van Israël langs. De eerste uittocht die was... Uh, Ongeveer... Ja, ze zijn er eerst binnengekomen voordat het een uittocht was. Ja. Dus Abraham heeft het voor elkaar gekregen, samen met God zullen we zeggen, ja? want alleen had hij het waarschijnlijk niet voor elkaar gekregen, maar door de wonderen van God heeft hij, uh, is hij uiteindelijk in, in, in het land gekomen wat God hem heeft gewezen. Ja, ja, ja. En daar hebben ze hoe lang gewoond? Niet zo verschrikkelijk lang. Ze zijn uh, al heel gauw in het jaar 586 voor Christus zijn ze in de Babylonische ballingschap gegaan. Dat was dus de eerste, dat was de eerste ballingschap. ballingschap. Ja. En zo'n 70 jaar daarna... Ernaar... Babylonië, waar ligt dat nu? Dat is Irak. Irak. Ja. Dat dus dat nu zelf onder vuur ligt. Ja, en, uh... ja. Saddam Hussein die heeft in de tijd Babel willen opbouwen. Oh ja, is dat zo? En dus is hij is mee bezig om ja, een Babylon op te bouwen. Dat heeft een enorme archeologische stad. Dus dat is schitterend mooi. Ja, maar hoe ziet dat eruit, dat, dat oude Babylon? Helemaal opgebouwd in de stijl van... Die, die vroegere vorst van Babylon, dat was Nebukadnezar. Ja, die kennen we natuurlijk. Nebukadnezar ja. is een bekende naam. Ja, uit de Bijbel. Ja. En Saddam en, en -e Hussein, die had dacht in zijn dwaasheid dat hij zelf een soort Nebukadnezar was. Okay. Maar die in de eindtijd zal dat Irak nog een grote rol gaan spelen. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Gaan we dat ook nog behandelen in deze serie? Dat, dat zal waarschijnlijk, als, als die lang genoeg duurt, komt dat ook nog uit de sprake. <laughs> Oké, okay. goed. Dus, dus Babel uh, is Irak. Ja. In die uh, omgeving moeten we denken dat, dat uh, de joden, dus nadat Abraham ja. uh, ze, eerst dat land heeft gekregen... moesten ze al snel terug, uh, werden nou, nee, verbannen. Dat, je gaat te hard. Oké, okay, ik ga te hard. Je gaat te hard, ja. want toen kwamen ze. Abraham, zijn zoon is Isaac, ja? en toen kwam Jacob. Ja? En Jacob met zijn zonen, die gingen naar Egypte. Okay. En die hebben daar zo'n 400 jaar in Egypte gezeten. Ja? En pas onder die farao, zo'n 1350 jaar geleden... Dat is onder die Of oh, zijn ze door de uittocht van Egypte zijn ze terug naar het land Kana aangetrokken. Juist. En maar daar... Was dat dan de eerste keer dat ze in het beloofde land ja, kwamen? Ja, dat was de eerste keer. Dus, dus niet Abraham is zelf nooit in het beloofde land geweest? Jawel, Die heeft er ook jarenlang, uh, uh, de, nou meer dan de helft van zijn leven, die rondgezworven. In het beloofde land. Oké, okay. uh, maar nou even voor het plaatje. Toen Abraham in het beloofde land was, ging die dus, werd, werd het volk eerst naar Egypte gebracht? Nee, dat is... Abraham is uh, begraven ja. in, uh, in Hebron. Ja. En daarom is zo'n heilige stad. Ja, maar zitten de Palestijnen zijn nu de baas. Ja. En Isaac is daar begraven in Hebron. Allemaal op die markante plek. Op de, ja, de, peron, de spelong van Machpelah, waar ja. een grote moskee nu staat. Ja, dat is mogelijk. En, uh, en Jacob is er ook. Zijn allemaal zijn ze daar begraven. Ja. En pas veel later, nou, dat ze vele jaren in Egypte hebben gezeten... Zijn ze uit Egypte gegaan en naar het land Kanaan, naar maar, Israël toch? Maar mijn vraag dus concreet, was Egypte dan de allereerste ballingschap? Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Zo zou je het kunnen noemen. Een soort ballingschap. Weet je waarom ze zo lang in Egypte moesten zitten? Nou. Omdat God tegen Abraham gezegd is, eerder is de maat van de boosheid en de slechtheid van de Canaanieten niet vol. En de Canaanieten wie zijn dat? Dat zijn de mensen die toen in, het, in Israël woonden. Dus dat, waren niet, dat was niet het Joodse volk. Dat was niks, dat waren gewoon heidense volken. En God die heeft 400 jaar, zolang hebben ze in Egypte gezeten, geduld gehad met die Canaanieten voordat Israël erin kwam. Maar wat was, waarom was dat geduld er dan? Waar, Omdat die Canaanieten, dat archeologen hebben dat allemaal ontdekt, dat was een buitengewoon goddeloos volk. Ook uh, seks met dieren was er heel gewoon. En, uh, en afgodendienst en moord en doodslag. Het was een oorlog en narigheid in dat land. En God die heeft geduld gehad en nog eens geduld gehad. Ook weer wat we in een eerdere aflevering al behandelden, is de genade van God is was daar, groot. die was daar ook voor de kanonieten. Ook om, voor de kanonieten. Om voor hem te kiezen. Maar ja. hoe zouden zij dat hebben moeten weten dan? Um, dat wisten ze. Er was een vrouwtje in Jericho. Krijg je dat verhaal? Help me op weg. Een vrouwtje in Jericho. En toen de Israëlieten Kanaan spionnen in binnen stuurde, ja. twee spionnen waren dat, en dat vrouwtje was herbergierster, okay, die tegelijk ja. prostituee was. Ja. En die spionnen die kwamen daar in die herberg. En die vrouw die zei, kijk uit, want ze hebben jullie in de gaten, ik zal jullie verbergen. Waarom doe, doen jullie dat, zeiden die spionnen. Waarom doe je dat? Nou, we hebben gehoord... Hoe 40 jaar geleden God jullie met grote macht het land Egypte uitgevoerd heeft. Met al die wonderen en de plagen van Egypte, weet je wel. Ja, ja. Ja. En ik zal jullie vertellen. Heel Kanaan is nog bang voor jullie God. Zo. Heel dus dat, dat hebben ze dus wel gezien en geweten. 40 jaar later wisten ze nog wat God gedaan had. Aan vader over Egypte. En al die plagen. Wisten ze 40 jaar En dat vrouwtje zegt. Ik wil in jullie God geloven. Ja. En die heeft die spionnen geholpen. En dat vrouwtje, dat is gered met de hele familie. Dat klopt. En er was nog een stad. En het was Gibion heette die stad. Mm -hmm. En die uh, wilde ook ontkomen. En die stuurde een delegatie naar Joshua. En die deden net alsof ze... ...honderden kilometers ja, ja. verderop dat kwamen. Ik, ja. en ze hadden wel. zich keurig vermomd in oude ja. vodden. Ja precies, met oud brood en zo. En oud brood en ja, zo. Ja, ze wegen en zeiden, wij zijn een volk dat veraf komt. We hebben van uw grote God gehoord. Daar ja, zit nog een hele wijze les in. Hè? Ja, wij, wij een bondgenootschap willen wij met u sluiten. Ja. En Jozua in zijn onnozelheid deed dat. Maar ze werden wel gered. Ja, ja want Jozua uh, vergat uh, daar om de Heer te raadplegen over wat voor... Ja. Volk heb ik hier eigenlijk voor, uh, ja. voor ogen. Misschien, misschien heeft God hem dat wel in zijn hart gelegd om het te vergeten. Ja, dat zou ook kunnen. Want zijn genade zijn is zo ongelooflijk groot. Ja, nee, precies. Ja. Ja. Maar dat is al bijzonder. Dat, dus dat vrouwtje en de Gibeonieten, ja. Dus uh, allebei gewoon op de hoogte waren van... Uh, van Gods grote daden en ja. de macht van de God van Israël. Nou, ja, ja. Ja. Toen is er een moeilijke tijd gekomen. Van de richteren in Israël. En toen kwam koning David. En David is die... Het eigenlijk, die ongeveer duizend voor Christus, Israël op de politieke wereldkaart gezet heeft. Van Israël een grote macht gemaakt. En na David kwam het vrederijk van Salomo met enorm veel welvaart en voorspoed, enzovoort, enzovoort. Ja. En toen is Israël achteruit gegaan. Heeft, heeft dat, heeft dat een, een, een lijn met elkaar, als mensen in voorspoed en wel, welvaart komen te leven, dat men dan... Ja, bijna alle wereldrijken en ook het Europese wereldrijk en ook het Nederlandse Rijkje, ja. zullen aan welvaart te gronden gaan. Ja, ja. Dus oh. dat, daar zit wel een duidelijke lijn in. Dat op het moment dat je uh, welvaart krijgt in je leven. Dan moet je ook uit gaan kijken. Dan dat moet je, dat zeggen. Je, dat je, je hebt welvaart gekregen om het weg te geven. Oh, kijk aan. Ja. Want, want hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt. Want aan alle ontvangen gaat geven vooraf. Ja. Want er staat toch geschreven. Geef tegen ze. En nu ja, zal nee, het gegeven worden. Ja. Ja, dat is waar. Ja. En als je eeuwig leven wilt ontvangen van de Heer. Dan moet je eerst je zon nog even neergeven. Ja. Dus de welvaart werd een struikelblok voor Salomo en voor zijn volk? Met een grote struikelblok werd het. Ja. En toen is het achteruit gegaan. Wat, bedo Wat bedoel je met achteruit gaan? Wat gebeurde nou, er dan men ging concreet? We dus uh, zon slechte dingen doen, afgoden dienen. Uh, allerlei uh, cultussen dienen die uh, met, met, met allerlei seksuele troepen te maken hadden. En dat was heel erg. Ja, dus ze gingen niet meer de God van Israël centraal stellen in hun nee. leven. Maar ze gingen andere goden van, van de ja, volk ja, om heen. Ja, ja. Gingen ze eigenlijk ja. meer dienen of erbij halen of vermengen. Ja, en de of... profeten, een groot deel van de profetieën zijn waarschuwingen tegen de afgodendienst. Ja, want wat deed God daar zelf aan? Hij stuurde voortdurend profeten. Jeremia heeft er voortdurend tegen gemopperd. En de profeet Elia heb je wel... Uh, die ja, ja, ja. ging daar op de berg Karmel, die een wedstrijdje aan met de afgod van, ja, van de koning Aagab, met die Baal. Ja, dat is een geweldig verhaal. Een verhaal met ja. dat altaar wat erop stond. Ja. En Elia zegt, jongens. Gewoon eerst maar een paar emmers water overheen. Ja. Uh, uh, die zegt tegen die Baalspriesters. Jullie eerst offeren en de God, ja, ik, geen Lucifers erbij. En geen fakkels, de God die met vuur antwoordt, is God. Ja. Oh, die Baalspriesters die hebben daar gebeten en zichzelf in stond. de hele ochtend en de middag waren ze aan het bidden. Ja, ja dan ben ik aan de beurt, zei Elia. En die bidt eenvoudig, Heer God van Israël, God van Israël zei hij, ja. moet u laten zien wie God is. Ah, ja, maar wat ik dus inderdaad uh, bijzonder vind is dat uh, Elia het eerst nog presteerde om daar een aantal emmers water maar overheen. Hij gooide er nog een emmers water overheen, overheen hoor. Zodat het eigenlijk logischerwijs niet zomaar met de fik kon gaan. Nou, nou ja, een bliksemschicht. Onneerbiedig gezegd. En ze riepen allemaal, die is, uh, lieten de Heer is God. En ja. toen kwam er een kleine opleving, heel kort maar hoor. Ja. En dan stel ik eens weer, maar in 586 zijn ze in de Babylonische ballingschap gevoerd. Ja. En okay. na 70 jaar kwamen ze terug. Waarom? Waar, wat was het eerste toen Israël uit Egypte kwam, wat ze van God kregen op de berg Sinai? Het woord van God. Ja. Het tien geboden. Ja. Waarom moesten ze terug uit de Babylonische ballingschap? Omdat een paar honderd jaar daarna de heer Jezus moest komen. Want hij is het levende woord van God. Zit dus in de lijn zoals God het bedacht ja. heeft. Ja, God is dezelfde. God handelt altijd in dezelfde lijn. Ja. Eerst wordt... Het geschreven woord van God gegeven. Daarna komt het levende woord van God, dat is Jezus. En nu zijn ze aan het terugkomen uit de Babylonische ballingschap. Uit de ballingschap uit alle volken. En omdat Jezus voor de tweede keer komt. Ja, ja. Dus we, nou, dat zit dat, dat, dat wat erachter zit. We hebben nu dus de tijd uh, vanuit, vanuit Babel, gaan ze 70 jaar, heeft die 70 jaar een bepaalde betekenis? Nou, ik denk het niet. Nee? De, Jeremia had dat voorzegd. Jeremia zei, na 70 jaar kunnen jullie weer terug. Okay. En toen Daniel de profeet dat las in de Bijbel, want die bestudeerde de Bijbel, toen ging hij bidden. En toen kwamen er dus ongeveer 42.000 Joodse mensen zijn uit de Babylonische ballingschap maar ja, teruggekomen. Dat dat wel, niet allemaal. Wat ik wel bijzonder vind, uh, als ik die verhalen lees, vooral over Daniel, geweldige profeet, natuurlijk ook een uh, geweldig voorbeeld voor ons zoals hij, in de Babylonische Rijk, gewoon uh, aan het hof, aan het Rijk, een hele belangrijke positie in nam. Dat, uh, dat terwijl het volk dus in ballingschap is, er dus wel allerlei Joodse mensen op een geweldige posities terechtkomen. Ja, en, en op een machtige manier gebruikt. Ja, en op een machtige manier gebruikt. Ja, want de Bijbel die zegt tegen Abraham een keer, ik zal zegenen wie u zegent. En ja. dat wordt nog eens een keer in nummerie herhaald door de, een heidenprofeet, Biliam, gezegend wie u zegent. Een van de functies van dat knechtje van de meester, van ja. Israël, ja. is dat ze een toetssteen zijn voor Gods zegen. Ja. Ieder land die goed is voor het Joodse volk wordt door God gezegend. Ieder land die het Joodse volk of de Joden vervloekt wordt door God vervloekt. Dus uh, als uh, de regering van Nederland ervoor zorgt dat ze goed zijn voor Israël, dat ze Israël zegenen, dan, is dan een... heeft het uh, te maken en heeft het invloed op ons welvaarts. Ja. Uh, Systeem hier in Nederland? Het welvaartsysteem niet, maar wel op het, op het welzijn. Het welzijn, ja. Okay. Ik heb ja. daar in de tijd ook premier Balkenende over geschreven, kreeg een vriendelijke brief terug. Oké, okay, wat uh, zei hij? Uh, heel vriendelijk, ja, ik geloof ook dat Israël gods volk is, enzovoort, ah, ja. enzovoort. Ja. Nou ja, ik denk dat het probleem is dat hij zijn politieke handel en zijn geloof een beetje te veel scheidt. Nou, oké. Okay. Maar goed, dat is wat anders. <laughs> dat, dat moeten we nog eens een keer vragen. Dan. Dat, ja, maar Amsterdam is een wereldstad geworden. Toen ze de joden vriendelijk binnenhaalden. Ja, want Nederland heeft natuurlijk, even tussendoor, Nederland heeft altijd een bijzondere band met Israël gehad. Ja, maar nu helaas niet zoveel, eh, niet zoveel meer in deze tijd. Nee. Maar Engeland werd een wereldmacht. Toen ze de joden er binnenhaalden. Ja, binnen. Dus dat heeft te maken met dat zegenen. En Daniel was daar heel concreet eh, Daniel een was een zegen voor, voor dat wereldrijk. van eh, Eerst van de Babyloniërs en daarna van de Meden en de Perzen. Ja. Daniel. Ze gaan dan uh, terug naar, naar uh, Jeruzalem na 70 jaar. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan gaan ze de Tempel herbouwen. Een paar jaar daarna werd de Tempel herbouwd. Die is ongeveer 510 of 512 voor Christus zijn ze mee bezig geweest. En daarna gebeuren er zeer ernstige dingen. Het Joodse volk wordt bijna uitgeroeid door de Syriërs. Dat allemaal in, de profeet Daniel. In het uh, land Israël zelf. In het land Israël zelf, ja. En het Joodse geloof werd bijna uitgeroeid. Dat is in geschiedenis, die lees je in de Apocryfe boeken in de Maccabeeën lees je dat. Ja, ja. En dat is allemaal voorzegd in de profeet Daniel. Aha. En zo'n situatie komt weer terug in de eindtijd. Dus wat, wat geweest is, komt ook weer terug. Daar dat komt in een andere vorm, komt dat weer in terug. andere vorm. Want de heer Jezus die zegt in zijn eindtijdrede in Matthäus 24, mm -hmm. let erop als de gruwel der verwoesting, een verschrikkelijk verwoestend ding weer in Jeruzalem sta, komt te staan, dat dan het einde nabij is. En wat wordt daarmee bedoeld dan? Nou, in de tijd van uh, zo ongeveer 300 voor Christus was dat, was daar een Syrische vorst en die heeft een afgodsbeeld in de tempel gezet okay. in Jeruzalem. En die heeft daar op het altaar varkens geofferd. Nou, dat is het meest gruwelijke voor de Joden mm -hmm. wat je bedenken kunt, maar ja. een onrijn beest. Ja, absoluut. En, en die heeft daar bijna het Joodse geloof uitgeroeid. Ze mochten het niet meer besnijden, ze mochten de Sabbat niet meer houden. De doodstraf stond er om het Joodse, als je je Joodse kinderen uh, bijbelonderwijs gaf. Dat was verschrikkelijk. Ja. En toen zijn de joden daartegen in opstand gekomen, gelovige joden. En die hebben die Syriërs verslagen. En daarna zijn de Romeinen in het land gekomen en Herodes heeft die tempel weer vernieuwd. En die tijd komt ook weer terug. Dat in Israël de tempel herbouwd wordt zal gebeuren. Oké, okay, want dat is wat je net ook vertelde. Is de, de een aanloop, parallel. De aanloop uh, ja. zeg maar van vanaf het uh, moment dat ze terugkeren naar die 70 jaar. Is eigenlijk een aanloop in de komst van de heer Jezus. Ja. En nu als we het hebben over herbouw van de tempel. Dan heeft dat te maken in een aanloop van de komst van de wederkomst, de, de wederkomst van de, ja, de heer Jezus. Precies. Maar daartussen zit natuurlijk uh, waar we het vorige keer over hebben gehad. Dat de heer Jezus koning. Ze hadden verwacht dat de heer Jezus koning zou worden over Israël. Uh, hij is aan het kruis gegaan, de opstanding enzovoorts. En daarna is het volk opnieuw in ballingschap gegaan. Ja, dat heeft Jezus ook uh, voorzegd. Dat is buitengewoon... Jezus was ook een profeet. Ja, de grootste profeet van allemaal. En toen Jezus terugkwam uh, van die intocht in Jeruzalem, waar ik van vertelde de vorige keer. Weet je wel, op dat ezeltje. Ja. Toen was hij onderweg op, met naar dat ezeltje mm -hmm. toe. En toen begon hij te huilen. Waar kunnen we dat vinden? Oh, sorry, in Lucas 19. Lucas 19. En toen was hij vlak bij Jeruzalem. En begon hij te huilen. En hij zei... Toen hij nog dichter bij Jeruzalem gekomen was, vers 41... en de stad zag, begon hij over haar te huilen. En hij zei... Och, of gij ook op deze dag zou verstaan wat tot uw vrede dient. Mm -hmm. Dat betekent... Kon het nu maar mogelijk zijn dat jullie mij als koning zouden aanvaarden? Ja, precies. Maar het was nog niet mogelijk, ik heb het de vorige keer uitgelegd. Ja. Omdat eerst de heidenen tot geloof moesten komen. Mm -hmm. Maar wat gaat er gebeuren? Er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen. Waar de Romeinen in het jaar 70, die hebben allemaal bolwerken, allemaal schansen tegen jullie opgeworpen. Het is letterlijk uitgekomen. 70 na Christus. 70 na Christus. En ze zullen u van alle kanten in het nauw brengen. En ze zullen u en uw kinderen in u vertrappen. En ze zullen geen steen op de anderen laten die niet zal worden omgegooid. is ja. letterlijk zo gebeurt. Ja, nou eindigt het omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Is dat dan dat is toch een, Ja, dat is het, het, het, het, het wankele evenwicht tussen persoonlijke verantwoordelijkheid en de beslissingen Gods. Ja, ja. ja. Dus je kunt één eigenlijk niet los van het ander zien? Eén kun je kunt niet los zien. Dat is moeilijk voor ons Westers denken om dat te verstaan. Maar in het Hebreeuws denken is dat wat makkelijker. Want die denken veel soepeler dan wij. Okay. Maar dat is in het jaar 70 gebeurd. Want ja. de Romeinse generaal van die troepen, die heette Titus. Die had gezegd, die tempel die mag je die niet vernietigen. Zo'n prachtige tempel, dat is een cultureel bouwwerk, had hij gezegd. Ja. Op per ongeluk gooide een soldaat een fakkel over de muur. En een van die houten bijgebouwtjes vloog in de fik. Ja, jij zegt per ongeluk, maar als hij zegt geen steen zal het andere blijven. Nou ja, is, het is moet het gebeuren, maar voor die soldaat was dat per ongeluk. Okay. En die gooide, hele, de hele boel ging in de fik en de tempel die verbrandde. Ja. En het was zo heet dat het goud van de tempel helemaal gesmolten is. Zo. Ja. En drie, vier dagen daarna konden die soldaten er pas op. En die hebben steen voor steen, hebben ze die tempel afgebikt. Volgens het woord van de heer Jezus. Ook voor en de brokstukken zijn. vind je nu in Jeruzalem. En het interessante is... dat ze momenteel in Jeruzalem ook... restanten van die tempel terugvinden. Ja, ja heel en, en ze vinden zelfs restanten... van de eerste tempel van Salomo... die dus uh, nu 3000 jaar geleden daar stond... die hebben ze ook uh, teruggevonden. Het, allemaal... volk, het volk is toen in ballingschap gegaan. Over de hele wereld eigenlijk. Over toch? de hele wereld verstrooid, ja. Ja, in het jaar 135 is er nog een keertje een verwoesting van Jeruzalem geweest. In het jaar 130 ja. is daar een Joodse generaal gekomen, Bar Kogba heette die, Simeon Bar Kochba. Een held was dat. En die heeft de Romeinen verslagen. Ja. Ongelooflijk. En de rabbijnen die dachten dat hij de Messias was. Een Bar Kogba betekent de zoon van de sterren. Ja. Die dachten dat hij de ster was. Ja, ja. Maar in het jaar 135 is die verslagen... En uh, toen is het zo verschrikkelijk erg geweest dat de Romeinen zo kwaad waren, hebben Jeruzalem met, tem, met ploegen hebben ze die omgeploegd. En wie heeft dat ook alweer voor zegt? De profeet Micha weer. Jeruzalem zal met ploegen geploegd worden. En wat heeft een andere profeet gezegd? Jezaai, of Jeremia, dat weet ik niet meer. Die heeft gezegd, ze, ze, jullie zullen als slaven verkocht worden en er zal geen koper voor jullie meer zijn. Nou ja. Er werden in die tijd, in jaar 135, zoveel Joden gegrepen. En er was zo'n overvloed op de slavenmarkt dat, dat ze gratis van de hand gingen. Zo, zo letterlijk is het woord Gods vervuld. Uitgekomen. Dus allemaal komt het letterlijk uit. Ook ja. in deze tijd komt het letterlijk uit. Ja, want we leven nu 2000 jaar later. En uh, dan zie je dus eigenlijk dat ja, de Joden, zeg maar in 1948, is, is Israël opnieuw. Als, dat is eigenlijk een geweldig eikpunt, hè, 1948. Ja. Uh, het is zelfs zo in deze tijd. Ik zet zelfs jaartallen bij het handelen gods in deze tijd. Oh ja. En een van die jaartallen noemt u nu. Ja. Want er staat geschreven, wat we de vorige keer ook genoemd hebben, in handelingen 15, vers 16. Daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. Ja. Wie was David? De koning van Israël. Wat heeft hij gedaan? Israël op de politieke kaart gezet, wereldkaart gezet, een machtige natie van gemaakt. Ja. Nou. Sinds het jaar 170, zal ik maar zeggen, was er niks meer van Israël. En pas in 1948 is Israël weer officieel, erkend door de Verenigde Naties, een staat geworden. Dus in 1948 is God begonnen met de vervallen hut van David weer op te bouwen. Oké, okay. we gaan daar in een volgende aflevering op terugkomen. Uh, maar wat natuurlijk interessant is, is dat je eigenlijk... Uh, wat, wat je al gezegd hebt in deze aflevering, dat je dus kan zien... dat daar waar het volk ook na de Heer Jezus uh, in ballingschap is gegaan... dat ze ook, en, en volgens mij is dat ook zo, dat, dat ook de Joden nu weer... in deze tijd en door de eeuwen heen, geweldige posities hebben gehad overal. Wat is daar nou zo speciaal aan, aan dat Joodse volk... dat ze overal in de wereld die speciale posities hebben? Omdat ze altijd Gods volk gebleven zijn... Ja, ja. Ook in de ballingschap. Uh, laat ik daar één tekst voor noemen, mag dat? Ja, natuurlijk. Uit Leviticus. Ja. In Leviticus, dat is dus het derde boek van Mozes. Ja. Dat komt dus na Exodus, zoals je weet. staat één van de laatste hoofdstukken, 26. Er staat zegen en vloek. Oké. Okay. Er staat erboven. Ja. En daar wordt in voorzegd, alles wat er... Of het doodse volk overkomen is. Niets, niets is nog niet uitgekomen wat er in die vreselijke tijd, al die eeuwen over de joden gekomen is. Ik zal u onder de volken verstrooien. Dat is gebeurd. Uw land zal een woestenij worden. Dat is gebeurd. En dan besluit hij in vers 44 dit. Maar ook zelfs wanneer zij in het land van hun vijanden zijn. Dat is ballingschap. Dat is duidelijk. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan? Versmaat ik hen niet. Nou, we gaan de volgende aflevering hebben over de verwoesting van het land, over het stijl en de terugkomst van de Joden in Israël. Onze tijd zit er nu weer op. Ik uh, wil je heel hartelijk bedanken voor deze aflevering. Het blijft interessant. En ik zie je eruit om uh, met je de volgende aflevering te doen. Ik zie er ook naar uit.